10 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. De jaarlijkse medicijncontrole voor ouderen wordt nauwelijks uitgevoerd... zegt de ouderenwond Unie KBO. En veel bedrijven vragen u nog altijd om een kopietje van uw paspoort... maar dat mogen ze eigenlijk helemaal niet. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. De overleden oud-minister Borst wordt komende zaterdag in de Domkerk in Utrecht herdacht. Daarna wordt ze in besloten kring begraven. Dat laat de familie weten in een rouwadvertentie in de Volkskrant. Borst werd maandag doodgevonden in haar huis in Beeldhoven. Het onderzoek naar de omstandigheden rond haar dood is nog steeds niet afgerond. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de aardbeving van vannacht... bij Loppersum heeft veroorzaakt. Vanochtend vroeg waren er bij de Nederlandse aardoliemaatschappij... drie meldingen binnengekomen van schade. Maar dat worden er volgens de NAM zeker meer. De beving was de zwaarste van het afgelopen half jaar... en had een kracht van drie op de schaal van Richter. Om kwart over drie kwamen er meldingen uit een groot gebied rond Loppersum... van Delfzijl tot de stad Groningen. Grote schrik dus in de regio. Ik schrok wakker en ik zat in één keer recht op mijn bed. En uh, ik denk...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 De politie maakt zich grote zorgen over het toenemend aantal politiemensen... met een posttraumatisch stresssyndroom, PTSS genaamd. De stoornis kan optreden na heftige gebeurtenissen... zoals een ernstig ongeluk of extreem geweld. Ongeveer 4.000 politiemensen lijden eraan. En dat aantal zal volgens de nationale politie jaarlijks met 1.500 tot 2.500 groeien. Dat is veel meer dan verwacht.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 En het weer, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt 7 of 8 graden. Morgen geregeld zon, later regen en een graad of 7. Aanweer verkeersinformatie nog John Sahoka. Met files op de A2 richting Amsterdam. Allereerst bij knopend Eveningen, 2 kilometer na een ongeluk. En daar is de linkerrijs ook dicht. Iets verderop staat bij Vinkenveen, 3 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open.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 Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. En in het middelste uur van de ochtend altijd het mediaforum. Columnist en schrijver Roos Slikker is er vandaag. En Pieter Klein, hij is de adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Het gaat onder meer over de informele manier... waarop onze koning, Willem-Alexander, zich profileert... tijdens de Olympische Spelen. Volgens mij zie ik hem daar al aankomen. Is dat hem? Ja, ja dat is hem. Uh, dat was goed. Dus. Kom jongens, even die kant op allemaal. Kom maar. We gaan, wat is dit? Kom nou, Max, neem die wat? kinderen nou even mee hier. Ja, Alexia heeft door, zij wil een appelstap. Ja, maar hij staat toch te wachten op ons? Kom ja. nou. Kom, aan mij ja, kom maar. Nou, dit was een stukje Lucky TV, <laughs> maar het blijft leuk. Eerst nu serieuze zaken. De jaarlijkse medicijncheck voor ouderen. Want ouderen blijken veel te veel of de verkeerde medicijnen te slikken. Een deel van die ouderen belandt zelfs in het ziekenhuis... en soms leidt het verkeerde medicijngebruik tot de dood. Sinds twee jaar bestaat er daarom een jaarlijkse medicatiebeoordeling... alleen wordt die nauwelijks uitgevoerd. Daarover gaan we praten met Arno Heltzel van de Ouderenbond Unie KBO. Goedemorgen. Goedemorgen. Die, die check die moet door de huisarts en de apotheker worden gedaan... maar dat gebeurt dus kennelijk nauwelijks. Waarom niet? Nee, nee. nou waarom gebeurt het niet? Uh, het is hoogst noodzakelijk. Daar zullen we dadelijk ook nog wel op terugkomen. Het gebeurt niet omdat er eigenlijk uh, oneenigheid is... tussen uh, apothekers, huisartsen en zorgverzekeraars... hoeveel uh, de apotheker en huisarts voor de medicatiebeoordeling... de APK-check uh, vergoed krijgt en hoeveel tijd zo'n uh, check eigenlijk kost... Ze vinden dat ze te weinig vergoed krijgen en dat het te veel tijd kost. Daar komt het dan waarschijnlijk op ja, neer. Ja, daar, daar komt het eigenlijk op neer. Kijk, uh, er ge gebruiken uh, uh, een miljoen 65-plussers in Nederland... meer dan vijf medicijnen per dag. Uh, bij 70-plussers loopt het er op naar meer dan negen medicijnen per dag. Meestal voorgeschreven door verschillende specialisten... die onderling geen overleg hebben... En u kunt zich voorstellen dat er dan van alles uh, kan ontstaan, een cocktail, die inderdaad soms uh, levensgevaarlijk ja. wordt. En de enige die dat echt goed kan overzien is de huisarts en, uh, en de apotheker. Want dan komt het erop neer dat iemand wij spreken als ze pillendoosjes mee moet nemen, dat is wordt gekeken van nou dit slikt u allemaal. En, en nou ja, dat ja. kan tot dat soort complicaties ja. leiden. Ja, ja, ja. En, en dan, medicatie... dan wordt het eventueel aangepast. Ja, dat klopt. Die medicatiebeoordeling was er niet tot voor een jaar geleden. Ook doordat de Unica BIO als oude organisatie daar zich heel sterk voor gemaakt heeft. Die is absoluut noodzakelijk. Want we weten van bijvoorbeeld de verzorgingshuizen... dat in 40% de bewoners of te veel of te weinig medicijnen slikken. Nou, dan kunt u zich voorstellen hoe dat in de thuissituatie is. Een miljoen 65-plussers waarvan er eigenlijk zo'n 700.000 in aanmerking komen... voor een medicatiebeoordeling, die niet krijgen... omdat ze het zelf ook niet weten. Nou, ja, dan kunt u zich voorstellen wat voor, uh, wat voor toestanden... En ongelukken uh, allemaal uh, kunnen gebeuren. Ja, want wat en... voor problemen kan het opleveren? Wat voor ongelukken zijn dat dan? Nou, de, het meest ernstige is natuurlijk een medicijn, acute medicijnvergiftiging. Dat komt een paar keer per week voor. Dan ga je naar het ziekenhuis. En dan hoop je dat je daar niet aan komt te overlijden. Maar uh, voor de rest zijn er natuurlijk ook heel veel medicijn gerelateerde ziekenhuisopnames, doordat iemand gevallen is. Uh, te veel medicijnen genomen, struikelt. Of auto-ongeluk krijgt of omdat er een cocktail ontstaan is... zonder dat de specialisten dat onderling in de gaten hebben... die gewoon uh, ja, niet, niet bij elkaar past. Nee. En in 40% van de vallen gaat er dus wel eens iets mis? Vindt u dat, ja, verzekeraars? Bij de, bij ja, bij de bewoners van de verzorgingshuizen. Ja, precies. Die, kijk, kijk, daar worden de medicijnen uitgedeeld. En daar wordt het goed gemonitord. En, uh, we en weten zelfs dat, daar gaat het nog mis? Uh, zelfs daar gaat het bij 40% mis. Dus ga er maar vanuit dat het in een thuissituatie nog, ja. uh, nog veel meer is. Nee, vindt u dat verzekeraars... Meer moeten gaan betalen voor die check? Dat die op, dat die, op die manier vaker gebeurt zal, uh, of nou, vaker wij, zal het plaatsvinden? Wij vinden op de eerste plaats dat de mensen die het betreft... Een, een check, een APK-keuring jaarlijks moeten krijgen. Dat, uh, en uh, wie dat betaalt en uh, hoeveel de vergoeding is, daar blijven wij... Ja. Maar zou dat een oplossing krijgen? kunnen zijn, denkt u? Uh, nou, wat het, uiteindelijk de oplossing is, denk ik, dat het, uh, dat het uh, verplicht wordt... dat uh, zorgverleners verplicht worden om één keer per jaar... Uh, zo'n medicatiebeoordeling te doen. Dat, ja. dat uh, komt toch wel dichterbij. En daar gaan we ons Unikabio ook sterk voor maken. Want het is nu al anderhalf jaar zo dat die medicatiebeoordeling... die APK-keuring er is. Maar dat die niet of nauwelijks wordt aangeboden, uh, laat staan, uitgevoerd. Dus eigenlijk moeten mensen ook... want veel mensen weten het dan waarschijnlijk ook niet... maar bij deze moeten ze dus gewoon zelf erom gaan vragen dan. Zeker. Ze kunnen er zelf van vragen bij, uh, bij de apotheker. En dan krijgen ze hem ook. Maar ja, als je niet vraagt, word je overgeslagen. Dat is natuurlijk helemaal fout. Is het overigens wel zo. We hebben een collectieve verzekering afgesloten voor onze eigen leden. Bij Zilveren Kruis -Armea. Daar maken 50.000 mensen gebruik van. En die worden wel uitgenodigd met een brief. Van u hebt recht op een medicatiebeoordeling. En sterker nog, de apothekers worden gebeld. En gezegd, ze komen eraan. Ja. Uh, uh, help de mensen. Dus uh, het kan wel als er een strakke regie op zit. En, en moet je dat dan uit je eigen risico betalen... of wordt het gewoon helemaal vergoed? Ja, dat is een ander probleem. Als je dan als wetensouder dat je er recht op hebt... je vraagt erom... dan valt het bij de meeste verzekeraars... onder het verplicht eigen risico. En dat betekent dat je het zelf moet betalen. Nou, dat is natuurlijk ook weer een extra drempel voor ouderen... Ja. om de medicatiebeoordeling af te nemen. En vandaar ook dat wij alle zorgverzekeraars oproepen... om, net als de Achmea-levers dat nu al doen... Dat buiten het verplicht eigen risico te houden. Duidelijk. Dank u wel. Arno Heltzel van Uni KBO. Graag Arno 1. Tot 12 uur. Tot. Veel bedrijven maken nog steeds een kopie van het paspoort van hun klant... terwijl dat verboden is. Dat blijkt uit onderzoek door het College Bescherming Persoonsgegevens. Wilbert Thomessen van het CBB is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor bedrijven zijn dat? Nou, het zijn eigenlijk ongelooflijk veel bedrijven uit heel veel verschillende sectoren. Uh, maar ik schets me even een beeld. Hè. Wij krijgen op geen onderwerp zoveel belletjes en signalen van bedrijven en van burgers als uh, over, zeg maar, kort gezegd, kopiepaspoort. En dan moet je vooral denken aan, nou, noem eens wat: uh, sport, uh, sportscholen, zwembaden, grote evenementen. Allemaal situaties waarbij mensen zeggen: nou, we willen eigenlijk wel weten wie er bij ons binnenkomt. Ja, een verhuurbedrijf bijvoorbeeld, als je een auto gaat huren. Ja, nou zijn verhuurbedrijven weer net uh, uitzonderlijk. Bij uh, BOVAG aangesloten bedrijven hebben wij een soort van afspraak meegemaakt... dat zij wel mogen vragen om een kopietje van een identiteitsbewijs. Oh, ja, dat geldt maar... dat verder alleen maar voor uh, banken. Hè, als je een bankrekening opent of als je ergens in, in dienst treedt verder... Kort gezegd nergens. Nee. Maar goed, waarom mag zo'n verhuurbedrijf en een bank dat dan wel? En bijvoorbeeld een sportschoolman die ook graag wil weten of hij uiteindelijk zijn geld krijgt... van degene die een lidmaatschap afsluit, waarom mag hij dat dan niet? Nou, dat uh, in dienst treden en een bank, dat is uh, op basis van de wet. En dat is een reden waarom het moet. Maar ik kunt je wel voorstellen, hè. er zijn allerlei grote diepere belangen. Uh, BOVAG aangesloten bedrijven hebben een regeling getroffen. Dan gaat het om, de, om het verhuren van auto's, dat daar iets tegenover staat. In alle andere situaties is het ook helemaal niet nodig. ...zeggen wij, uh, het, het mag niet, omdat het gaat om persoonsgegevens die je verzamelt als bedrijf, dat moet je gewoon niet willen. En, en de andere kant is, maar niet minder belangrijk in dit bijzondere geval, dat je een ongelooflijk hoeveelheid kopietjes krijgt van identiteitsbewijzen... ...die dus veel over mensen zeggen en waar ook op grote schaal ook in Nederland mee gefraudeerd kan worden. Uh, het is zo dat, dat dat komt ergens te liggen en dat kan gestolen worden en daar kunnen snowdaards mee aan de haal gaan, zegt u? Ja, dat zeg ik en dat blijkt ook zo te zijn. Uh, uh, de, de, de, het is een beetje gissen naar de exacte aantallen, maar het gaat om ongelooflijk veel. Het uh, ministerie van binnenlandse Zaken gaat uit van tienduizenden van mensen per jaar die op een of andere manier worden geconfronteerd met het misbruik van hun gegevens. En dan moet je je maar gewoon voorstellen dat ergens, en ik zeg het wel als heel kort in de bocht, een schoenendoos ligt achter een toonbank van een heleboel van die kopietjes in liggen. En hm. dat is niet nodig. Ja, u hebt die werkgevers benaderd allemaal, hè? die zeggen ook dat ze er wel mee willen ophouden, maar maar hoe houdt u dat in de gaten? Gaat u dat wel steeds controleren? Nou, wat wij doen is uh, contact opnemen als we een heel sprekend geval uh, over een heel sprekend geval horen. En dan zeggen we eigenlijk. Uh, wat doe je er nu en waarom doe je dat? En weet je wel dat dat niet mag? En, en vrij snel komen mensen door het inzicht, bedrijven. Dus in dit geval, dat, dat moeten wij niet doen. Het controleren, zeker weten dat iemand is wie die zegt dat hij is. Dat kan ook door goed naar een rijbewijs van het paspoort te kijken. En, en dat te controleren. Uiteindelijk zegt het hebben van een kopietje in je administratie zegt niet zo verschrikkelijk veel. En waar wij, laat ik dat zeggen, heel blij mee zijn. Is dat inmiddels ook de Belastingdienst contact mee hebben gehad, of bijvoorbeeld ook Transport en Logistiek Nederland tegen eh, bedrijven waar zij weer contact mee hebben, ook natuurlijk zeggen joh, hou op met vragen naar kopietjes van paspoorten en van rijbewijzen ja, maar als ik het goed begrijp gaan er niet allerlei controleurs op pad die dat in de gaten nee, houden, dus mensen moeten dat gewoon zelf bij jullie melden als ze nog steeds eh, voortdurend eh, paspoortkopietjes moeten afgeven. Ik, ik, ik, ik zou willen dat we zoveel controleurs hadden net hebben. We zijn maar een kleine club. <laughs> Kijk, wat mensen moeten doen is. En daar, eh, daar streven wij ook naar. Dat bedrijven, sectoren zich moeten realiseren wat de risico's zijn. Dat het, en dat het ook gewoon niet mag in bijna alle gevallen. En eh, mensen zelf, het gaat echt om je persoonlijke gegevens. Moeten zich ervan nou. bewust zijn dat ze dat niet zo snel doen. Goed, u hebt de uitzonderingen net genoemd waar het wel eh, mag. En voor de rest, als je erom wordt gevraagd als consument, gewoon niet doen. Dat is eigenlijk, kort samengevat, inderdaad gewoon niet doen. Dank dat u even van de telefoon kwam. Hij is Wilbert Tomezen van het CBP... en dat staat voor College Bescherming Persoonsgegevens. We gaan zo meteen weer eens contact zoeken met Sochi in het Hollandhuis... waar Anne van der Veen, Anne-Margriet de Schutter, oud shorttrekster, volgt. Nu eerst Phil Collins, met een nummer dat uh, komt ook uit de uh, film Buster... waar hij zelf de hoofdrol in speelde. Was hij een kleine Engelse crimineel die hij speelde. In 1988... It's too hard. Eind jaren 80 had hij nog iets meer haar dan nu. Too hard. Phil Collins. Anne van der Veen volgt vandaag Anne-Margriet de Schutter. Outshore trackster. Die werkt nu in de bediening van het Hollandhuis in Sochi. Maar dan wel in die Olympic Club. En dat is voor de VIP's en voor de oud-Olympiërs. Dus Anne, ik neem aan dat dat eerder betekent... Een champagne schenken in plaats van een biertje tappen. Nou, biertjes worden daar vast ook wel getapt. Maar ik mag er zelf eigenlijk normaal gesproken niet in. Want het is echt voor oud-sporters zoals je al zei. Maar de Schutter is daar ook, nu, even aan het werk. Maar ze rent, als het goed is, binnen twee minuten deze kant op. Ze werkt daar. Ze is natuurlijk oud-short-trackster. Dus ze weet hoe je met emoties om moet gaan. Ze heeft heel veel blessures gehad. Dus ze snapt de pijn van de sporter als je niet wint. Nou, nu winnen we hier wel veel. Maar in het geval dat het niet goed gaat... Um, zij is daar nu aan het werk, de deuren zitten dicht... maar ik ben er eerder vandaag wel even gaan kijken. Atletenruimte. Een ruimte is het, met drie bankjes. Ik zie wel een jas liggen van een sporter. Dus die kan zo binnenkomen misschien? Ja, die kan zo binnenkomen. Dus als hij binnenkomt, uh, dan, dan moeten we hier gewoon even weg. Want uh, nou, ze hebben recht op hun privacy en daar, uh, nou, daar moeten we uh, rekening mee houden. Nu werk jij hier ja. en u heeft Holland hartstikke veel succes. ja. Maar toch soms een shorttracker, een snowboarder, valt eens om. Wat doe je dan? Je mag juist heel erg van iets balen. En dat juich ik juist ook heel erg toe. Want uh, het moet altijd maar goed gaan. Maar ik ben juist iemand van, gooi het eruit. Laat zien dat het even niet goed gaat. Maar daarbij zeg ik wel, blijf er niet in hangen. Is dat topsportmentaliteit? Ja, absoluut. Helemaal bij shorttrack. heb je bijvoorbeeld de vijf tot zes wedstrijden op een dag... Als je de eerste wedstrijd uh, verpest of, of dat het helemaal misgaat, je hebt gewoon geen tijd om erover te palen. Dus dat is de ultieme leerschool geweest om uh, ja, uh, één minuut te balen en knoppen om en weer doorgaan. Moeilijk lijkt me dat. Ja, zeker moeilijk. Maar uh, als het leven makkelijk was, was het ook geen, uh, geen uitdaging geweest. Kijk ik nog even naar de muren of er al wat gaten in geschopt zijn van frustratie? <lacht> nou, die zijn redelijk netjes. Ja, aan de muren is ook te zien dat, uh, dat er veel euforie uh, is geweest. Omdat er, wat je zegt, geen, uh, geen deuk of frustratie uh, te zien is. Gaan we hier snel weg? Want uh, die jas van die sporter, van wie ik niet mag zeggen van wie het is... maar het is een schaatser. <laughs> Hij kan... Uh... Op een moment binnenkomen, dus daarom. Wij, wij, wij gaan snel weer door. Je staat ook een beetje te wiebelen, hè? Dat is die andere functie, namelijk gewoon in dienst van het Holland Heinekenhuis. Ja, absoluut. Ik geen sporter hier, maar gewoon aan het werk. En, uh, en met heel veel trots dat ik hier nou ja, een van de, van de zovelen, die er zoveel voor uh, gesolliciteerd hebben... om een van de 86 uh, crewleden te zijn. Dus uh, ja, super. super. Ja, super vindt ze dus in het Holland Heinekenhuis. Maar nu is ze boven komen rennen. Het is een oud sporter, dus je hoort geen geheig. Want over 30 minuten dan gaan de shorttrekkers, jouw oud ploeggenoten... van start, heb je Jorien nog even ge-sms'd? Ja, en jaren allebei natuurlijk. Um, ja, het is super spannend, dus ik heb, uh, ik heb ze even hard onder de riem gestoken. Heel veel succes en uh, ja, laat, laat, uh, laat ze wat moois zien uh, vandaag. Let the games begin. Absoluut. Nou, het is hier, loopt de spanning dus gewoon op. En over uh, 30 minuten, dan weten we... Of ze er niet in de eerste ronde gewoon uh, uitgeflikkerd worden, om het zomaar eens te zeggen. De ochtend. Standpunt NL. Het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. Dat is uh, de stelling uh, vandaag. En wij gaan erover praten met uh, Jutta van der Werf. Is uh, Nederlands oncoloog, kinderoncoloog in het Universiteitsziekenhuis van Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, eerst even de stelling, uh, mevrouw Van der Werf. Um, het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. Eens of oneens? Uh, ja, ik ben het daar wel mee eens, ja. ja. Leg eens uit waarom. Nou ja, ik denk niet dat uh, wilsbekwaamheid aan een bepaalde leeftijd gebonden is. Ik denk dat uh, sommige jonge kinderen jonger dan 12 jaar wilsbekwaam zijn. En uh, ja, dat er ook sommige kinderen ouder dan 12 jaar en zeker ook volwassenen zijn die, die niet echt wilsbekwaam zijn. Ja, dus ik vind het heel goed dat dat, uh, dat dat niet meer aan een bepaalde leeftijd wordt vastgekoppeld. Maar uh, ja, eerder als een variabele wordt gezien die geëvalueerd moet worden per patiënt. Individueel elke keer. Ja, als het over euthanasie gaat, ook hier in Nederland... maar ook daar bij jullie in België... dan, dan ontstaat daar natuurlijk een enorme discussie. Er zijn mensen die zeggen, ja, u, u, u spuit kinderen plat. Ja, er zijn mensen die dat zeggen, maar dat is natuurlijk niet waar... Als je dat zo stelt dan lijkt het ook iets wat van ons, het initiatief dat van ons uitgaat, van de artsen uitgaat uh, die het kind willen doden. Uh, terwijl het heel duidelijk het kind is dat aangeeft ik wil sterven. En het enige wat wij doen is het uh, daarbij helpen zodat dat op een uh, zo uh, rustig en comfortabel mogelijke manier gebeurt. Ja. En voor mij is dat een onderdeel van uh, zorgvuldig zorgen voor mijn patiënt. Ja, maar hoe, hoe, kan een, uh, hoe bepaal je of een kind dat inderdaad kan zeggen en dat niet in een opwelling roept of zoiets? Ja, dat is natuurlijk de eerste factor die daarbij een rol speelt, is tijd. Hè. Dus je gaat natuurlijk niet op de dag dat het kind dat zegt uh, onmiddellijk middags tot actie over. Het tweede is dat we inderdaad wel uh, enige ervaring hebben met uh, uh, discussies op dit niveau... met, met kinderen, met families, omdat, omdat je gewoon al jarenlang werkt met zwaarzieke kinderen... En uh, daarbij zijn we omgeven door een team van uh, psychiaters en psychologen... die daar extra voor gestudeerd hebben en daar echt voor zijn opgeleid. Dus ik denk wel dat die mensen daartoe in staat zijn. Hoe vaak heeft u ermee te maken? Ja, dat is natuurlijk maar heel zeldzaam. Hè? En uh, dat is ook een van de dingen die, uh, die mensen die tegen de wet zijn vaak uh, opbrengen... van het gaat eigenlijk om heel weinig kinderen. En dat is ook zo, maar die kinderen hebben ook recht op een wettelijk kader. Hè? Ook al is het maar heel zelden. Hoeveel wetten worden er niet gemaakt... Uh, voor situaties die zich nooit of heel zelden voordoen. Dus waarom niet in dit geval? Maar kunt u een voorbeeld geven van een geval. u zegt dat kindje was zo oud en, en had was zo ziek? En vroeg er zelf ja. om. Of komt dat dan van de ouders? Nu in mijn geval is dat natuurlijk, ik ben een kinder hè, dus in mijn geval zijn dat meestal kinderen die, uh, um, die uitbehandeld zijn, zeg maar... die kanker hebben gehad, die we geprobeerd hebben te genezen. Dat is niet gelukt en op dit moment is er geen uh, manier meer om die kinderen te genezen. En weten we zeker dat het kind aan de ziekte zal, zal sterven op een bepaald moment. En heel vaak gaat dat gepaard met, uh, uh, ja, met, met een zekere mate van lijden... omdat we nu eenmaal niet altijd de juiste medicatie hebben... om alle klachten die bij dat levenseinde... Uh, uh, voor kunnen komen om die op de juiste manier uh, aan te pakken. Uh, dit soort kinderen uh, zouden kunnen zeggen van... kijk, ik wil dat laatste stukje niet meer. Ik, ik, ik, uh, heb daar, uh, ja, ik, ik ben daar bang voor. Ik, ik, ik hoef dat niet zo nodig. Uh, ik zou liever nu in, een, in kalme omstandigheden mijn familie bij me laten komen... en, en, en er nu alvast... Uh, Um, ja, uh, liever sterven dan het laatste stuk te doen. He, dus dat zijn kinderen in mijn vakgebied. Maar natuurlijk zijn er een heleboel andere kinderen die niet uh, oncologische uh, ziektes hebben, die, die, die eventueel ook in aanmerking zouden komen ja. voor de euthanasiewet. Maar de, de praktijk is dus nu ook dat uh, ja, kinderen dus onnodig lijden, omdat, omdat daar nu geen wettelijke regels voor zijn? Absoluut, nu is het zeker zo dat je uh, heel regelmatig je in situaties bevindt uh, waar, waar kinderen echt afzien en waarvan. Uh... Ja, waarvan je het idee hebt dat dit een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. He? En uh, op dit moment kan ik daar zelfs niet eens over praten. Want stel je voor dat het kind zou zeggen... ja, dat wil ik eigenlijk wel. Dan moet ik zeggen, ja, sorry, het mag niet. Mm. Nou, dus we zwijgen daarover. En uh, ja, voor mij laat dat echt een, een gat in, uh, in mijn werkterrein... Waar, uh, waar ik niet kan komen op dit moment. En, en tegenstanders van euthanasie brengen dan altijd de palliatieve sedatie in, in het gesprek? Hè? Dus uh, dat je met medicijnen in ieder geval de pijn verzacht. Is, is dat dan nog een... Een, een tussenweg waar, waar, waar u wat mee kan? Ja, nou ik weet niet, uh, ik, ik denk dat iedereen die, die naar mij zit te luisteren nu wel eens iemand in zijn omgeving uh, heeft gehad die gestorven is. En misschien was dat geen kind, maar een volwassene. Maar sterven is niet altijd mooi en sterven is zeker niet altijd prettig. In ideale omstandigheden lukt ons dat om het kind voldoende comfort te geven om het allemaal mooi te doen gaan. Maar helaas kunnen we dat niet van tevoren voorspellen en zeker niet garanderen. En soms is het sterven een een, een, een echte lijdensweg en, en, en zeer pijnlijk en zeer... Uh, ...moeizaam. Dus uh, ja, die garantie kunnen we in ieder geval niet bieden... ...dat, het, uh, dat de, de pijn gestild kan worden en de patiënt comfortabel kan zijn. Ja. Dat is lang niet altijd uh, lukt dat. Nee, en, en los daarvan zegt u eigenlijk van je moet ook gewoon goed luisteren naar zo'n kind... ...en die kan dat prima zelf ook aangeven. Dat is uh, zeker wat ik vind. Ik denk als je met kinderen geleerd hebt te praten en goed naar ze te luisteren... ...dan hebben kinderen allerlei mogelijke manieren om, uh, om, om hun wensen kenbaar te maken. En natuurlijk hoe ouder het kind wordt, hoe makkelijker het wordt... maar uh, ja, het is een kwestie van goed communiceren met ze. Nou, hoe gaat de discussie op dit moment in, in België? Uh, vandaag is die stemming in het parlement. Ja, B ja hoop voor en tegenstanders lijkt me... die, die elkaar uh, met argumenten proberen uh, ja, te overtuigen. Ja, eigenlijk valt het wel mee. Totdat uh, de brief kwam van de pediaters die uh, eigenlijk tegen de wet waren een aantal dagen geleden, uh, ging het hele debat eigenlijk vrij sereen en, uh, en gemakkelijk. En uh, nu het is natuurlijk een werk dat al tien jaar in voorbereiding is, wat uh, nu een eindfase genaderd heeft en waar heel erg lang en intensief aan gewerkt is geweest. Het is een logische stap op de euthanasiewet van uh, volwassenen die al uh, geruime tijd bestaat. Um, dus in ons eigen land valt het eigenlijk wel mee met de discussies. Dus behalve de, de 10% van de pediaters die inderdaad een petitie hebben getekend hmm. tegen de wet... Uh, ...wel hebben wij, uh, hebben wij hier in ons eigen land niet zo heel veel discussie op dit uh, moment. Ver, verbaast het u eigenlijk dat wij in uh, Nederland, uh, dat die discussie hier in ieder geval niet is? Het staat in ieder geval niet op de politieke agenda bijvoorbeeld. Nou ja, jullie hebben natuurlijk al een euthanasiewet voor kinderen. En het is er misschien eentje die wel weer eens een keertje bekeken kan worden of het uh, nog altijd... Uh... Uh, ...de beste mogelijke wet is op dit moment... ...maar die wet is natuurlijk ook al vrij oud, hè. die is al tien jaar oud. En tien jaar geleden lagen de kaarten toch allemaal weer anders... ...en uh, de mensen evolueren natuurlijk, ja. leren wennen aan bepaalde denkbeelden. En deze, ja, ik denk dat dat hier speelt, dat we gewoon tien jaar verder zijn op dit moment... Uh, ...waardoor er iets meer progressief is, deze wet. Ja. Want voor de goede orde nog even in Nederland geldt dat je... ...hoe ziet u dat met die leeftijdsgrenzen uh, daar? Wel, daar mag het kind vanaf 14 jaar uh, autonoom beslissen en tussen de 12 en de 14 jaar uh, moeten de ouders akkoord zijn. En kinderen jonger dan 12 jaar, die hebben geen recht om uh, euthanasie te vragen. Oké, okay, maar goed, dus daar, daar, zou, uh, daar zou in Nederland dus ook nog een, een, een soort van reparatie van de wet kunnen komen. Ja, dat zou natuurlijk, ik, zou er, ik zou daar wel voorstander voor zijn. En nu, ook daar is het natuurlijk wel zo dat het, uh, dat het nog minder kinderen zal betreffen dan de, dan de adolescenten, zeg maar. Dus de kinderen vanaf 12 jaar. En maar ook daar vind ik het wel heel belangrijk dat zelfs voor die enkeling die dat dan toch wil op zeer jonge leeftijd, dat daar een wettelijk kader voor gemaakt wordt. Dus ik zou inderdaad uh, het aanmoedigen dat in Nederland de discussie heropend nou. wordt. Maar ja... Goed, eerst maar eens kijken hoe dat in België afloopt. Dank dat Dag u gedaan. aan de telefoon kwam. Jutte van der Werft, dus Nederlandse oncoloog, ja. kinderonkoloog in het Ziekenhuis van Brussel. Dit is Radio 1. Op de stelling, die noem ik nog heel even... het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen... is goed, want u kunt daar nog op reageren als u dat wilt. Tot nu toe hebben bijna 350 mensen dat gedaan. 75% is ermee eens, 25% mee oneens. Dit, Dit is dus Radio 1. Kijk, we zijn het is half elf geweest en dat betekent dat we nu tijd maken voor Jan van de Putten. Hier is hij met het NOS Journaal. Bij de NAM in Assen zijn tot nu toe veertig meldingen binnengekomen... van mensen die schade hebben aan hun woning door de aardbeving van vannacht. Veel mensen rond Loppersum werden vannacht wakker door die beving... bleek uit reacties op sociale media. Die schok had een kracht van drie op de schaal van Richter... en het was de zwaarste schok in een half jaar. De meeste schademeldingen zijn afkomstig uit de plaatsen Appingedam en Spijk. De overleden oud-minister Borst wordt komende zaterdag in de domkerk in Utrecht herdacht. En daarna wordt ze in besloten kring begraven, zegt de familie in een rouwadvertentie. Politieonderzoek naar de omstandigheden rond de dood van Borst is nog steeds niet afgerond. De inflatie is in januari gedaald naar 1,4 procent. Het laagste niveau sinds 2010, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In januari kwam dat vooral doordat de energierekening minder hoog was.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 Bij de NAM zijn inmiddels tientallen meldingen binnengekomen... na de aardbeving in Loppersum vannacht. We spreken er zo over met iemand van de NAM. En Nog heel eventjes en dan barst het schaatsgeweld in Sochi weer los. LOS Radio Olympia. Het Rio Lippens. Zijn ze er klaar voor, Gio? We zijn er helemaal klaar voor. Uh, Sven Kramer trouwens uh, niet helemaal... want hij heeft gisteren laten weten via een tweetje... dat hij zaterdag de 1500 meter niet rijdt... daarna was het oorverdovend stil. En nu vanochtend geeft hij ineens tekst en uitleg... over die moeilijke beslissing. Nou ja, dat is wel even pittig natuurlijk, maar uh, ja, uiteindelijk uh, heb ik wel besluit genomen om geen 500 meter te rijden. Omdat ik, gewoon, uh, ja, ik heb me vier jaar lang uh, helemaal te plat getraind voor uh, 25 rondjes. En uh, ja, ik wil gewoon geen enkele disco lopen.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 Soms wel iets te veel hooi op mijn vork genomen en uh, dat probeer ik nu te voorkomen. Nou, Sven Kramer, dus iets minder hooi op zijn vork. Uh, drukke dagen zijn het wel voor Sebastian Timmerman. Want hij zit vanmiddag in de schaatshal. Uh, kijk straks eerst naar het short track. Over een half uur gaat het daar beginnen met de kwartfinales van de 500 meter bij de vrouwen. Twee Nederlanders bij de laatste 16. Want Jorin Tamos en Yara van Kerkhoff plaatsen zich afgelopen maandag. Sebas, goedemorgen. Goedemorgen, Rio. Zeg, kunnen we nog meer van hun verwachten op die 500 meter? Van Jorien Tamors zeker. Ja, daar verwacht ik wel het een en ander van. Omdat zij zich uh, zeer overtuigend plaatste voor de kwartfinales... die dus dadelijk inderdaad op het programma staan. Uh, Maakte een goede indruk. Jaren van Kerkhoff op zich ook ging als tweede door uit haar heat, Maar als ik dan kijk dat zij is ingedeeld in de kwartfinale... bij uh, Marianne Saint-Gelaire uit Canada. Topfavorite voor het Olympisch Goud. En datzelfde kunnen we zeggen van Sunghee Park uit Korea. Korea echt een, een, een, de schaatsnatie zeg maar, van het shorttrekken. Dan vrees ik, aangezien de nummers 1 en 2 uit de kwartfinale doorgaan naar de halve finale, dat het toernooi er na die kwartfinale wel eens kan opzitten voor Jara van Kerkhoff. Aan de andere kant, je weet het maar nooit in het shorttrack, want er kunnen allebei, allerlei rare dingen gebeuren. En de snelste wint daar niet altijd. Dat zijn dus inderdaad de twee vrouwen op de 1000 meter. En nogmaals gezegd, Termors, die verwacht ik wel, eh, of de 500 meter moet ik zeggen, verwacht ik wel in de halve finale. Daarna gaan we kijken naar de series op de 1000 meter bij de heren. Drie Nederlanders in de baan. Niels Kerstelt, Schinkie Knecht en Freek van der Wart... in heat 1, 2 en 4. Ook daar gaan de eerste twee door naar de kwartfinales. Die staan aanstaande zaterdag op het programma. En eerlijk gezegd zouden ze alle drie wel aan de verwachting uh, mogen en moeten voldoen... om uh, zich te plaatsen voor die kwartfinales van, uh, van aanstaand weekend. Daarna komt ook bij de heren uh, zeg maar het koningsnummer, de aflossing. Dat de vrouwen niet lukte, moeten de heren nu wel gaan doen. Uh, ten eerste overeind blijven, dat ging al mis... Bij de vrouwen en de kregen, zij kregen daarna ook nog eens een penalty uitgereikt, waardoor ze niet meer in het toernooi aanwezig zijn. De Nederlandse heren ook waar voor hun geld dat het een project is waar jaren aan is gesleuteld... onder leiding van de bondscoach Jeroen Otter. En zij moeten bij de eerste twee eindigen in hun halve finale om de finale op de aflossing te bereiken. Sebastian Timmerman bij het short track we horen zometeen meer van hem. Uit België nu de rookgroep Hoever van ik. Gravity. ik dus met gravity. Met een kracht van 3,0 op de schaal van Richter... was de aardbeving vannacht bij Loppersum de zwaarste in een half jaar tijd. Bij de NAM zijn de eerste meldingen van schade ook al binnengekomen. Kirsten Smit is van de NAM. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel meldingen gaat het inmiddels? Nou, inmiddels hebben wij circa 70 meldingen binnengekregen. En het aantal loopt nog steeds op. En hangt dat ongeveer samen met de kracht van een beving van 3.0 of zijn dit er veel? Of ja, dat is altijd lastig te zeggen, want soms komen mensen pas uh, na een paar uur of een paar dagen... of zelfs een paar weken achter, uh, achter schade. Uh, dus daar zit niet echt een, uh, echt een lijn in. Maar uh, gezien het aantal uh, wat per uur binnenkomt... Uh, verwachten we nog wel, uh, wel meer meldingen. Ja, en wat zijn er dan zoal de meldingen? Nou, de meeste meldingen gaan over uh, scheuren in, uh, in muren... maar ook bijvoorbeeld de tegels die, uh, die kapot zijn gegaan. En daar zit meestal dan weer een scheur achter. En het kan uh, om, om vloertegels gaan, maar ook om muurtegels. En wat gaat daar nu mee gebeuren? Daar komt iemand naar kijken en vervolgens vergoeden jullie de schade of zo? Ja, de mensen die, die doen een schademelding. dat kan online en dat kan ook, uh, ook in persoon bij ons kantoor in uh, Loppersum in het gemeentehuis, uh, dan uh, krijgt hij een contactpersoon toegewezen. Wij sturen een taxateur, die neemt de schade op en dan uh, proberen we zo snel mogelijk een, uh, een aannemer te laten komen die de schade uh, herstelt en uh, wij vergoeden inderdaad uh, alle, alle schade. Ja, nou, uh, dan blijft het loket in Loppersum vandaag langer open hè, om, om melding te doen van schade. Ja. Maar goed, die beving was breed voelbaar ook in de omgeving. Dus ik neem aan dat de meldingen niet alleen maar uit Loppersum en Leermens komen, maar ook wel bredere uh, omgeving daarvan. Ja, zeker. De, de meeste meldingen die we nu hebben gekregen, die komen uit de omgeving van Appingerdam en, uh, en Spijk. Dus uh, dat is inderdaad wel, wel breder. Uh, wij hebben een kantoor in Loppersum en die weten de meeste mensen ook te vinden. Je hoeft daar niet heen, want je kan gewoon online via namplatform.nl uh, een schadeformulier invullen. Dus je hoeft nergens heen, maar het kan wel mocht, uh, mensen, mochten mensen daar behoefte aan hebben. Kirsten Smit van de Nam, dank u wel. Graag gedaan. De Ochtend Mediaforum. Vandaag met Roos Slikker, is columnist en schrijver. Hartelijk welkom. En Pieter Klein is er, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. Ook van harte welkom. Uh, onze koning had het zichtbaar naar zijn zin in Sochi. Enthousiast stond hij Oranje aan te moedigen. De kritiek is intussen niet van de lucht. Uh, vanochtend een uh, kritisch stuk ook in de Volksland. Allerlei mensen worden daarin opgevoerd die ja, het of niks vinden of wel wat vinden. Pieter, uh, de titel van dat stuk: Te veel de sportliefhebber, te weinig het staatshoofd. Wat vind jij? Zeurpieten zijn het. Ja. Absoluut zeurpieten. Ja. Ik vind het gemiep en gezeur. Uh, dit is de man. Hij is wie hij is. Uh, hij heeft een passie voor sport. Ik vind dat je mensen nooit een passies mag ontzeggen. Uh, ook niet als de koning is. En als je het echt vindt en als de, de politiek het zou vinden... dan hadden ze dat jaren geleden moeten regelen. Ja. En de vraag is natuurlijk. Wat hadden we er nou met z'n allen van gevonden. Als hij daar in driedelen grijs had gestaan. Met een heel erg chagrijnig begrafenisgezicht. Met die, die Hermelijnen mantel. <laughs> ja. Nou, dan wil ik ook een kroon zien. Dan, dan wil is, ik ook. En dan en de hup, works. hup. <laughs> En dan hup, hup, hoezé. Het is nee, daar ook te warm voor. Ja, het is, daar, het is natuurlijk graden. uitstekend. Dat hij. Ik vond het echt enig. Het vond ik heel leuk dat zij daar gewoon in een t-shirtje zat. En, en, uh, en het, het gaat om sport. Het gaat om beleving. Ja. Ja. Het gekke is. Je krijgt dan mensen die zeggen. van uh, ja Dat moet formeler. Hè, dat Zoals hij daar zit. Dan kan dat niet ook inderdaad over die kledingkeuze. Andere mensen vinden juist weer, dit, dit is nou juist leuk. Dat de koning zich ook eens een keer wat meer zijn emoties laat zien misschien. Ik vond het heel gezellig. Echt prima. En bovendien, als je vindt, hallo, het is 2014, beste ja. mensen. Ik bedoel, als hij daar met zijn Hermelijnen mantel had gestaan, had hij gezegd: die man is gek geworden. Wat een anachronisme, wat een idiotie. Op zich had het een Zie je wel, de monarchie deugt niet. En dan heb je een koning die iets moderner is. En dat zal een heleboel mensen aanspreken. Ja, dan denk ik, uh, prima. Ja. ja, ik bedoel, als het gaat om de rol van het staatshoofd, denk ik ook wel: goh, ik zou het fijn vinden als de koning nog een beetje groeit hè, in, in die rol. Maar dat... maakt het uit hoe het buitenland daar bijvoorbeeld dan tegenaan kijkt? ze dus die hebben gedacht ja. van nou. Nee, ja, ik, het heel ik denk misschien, goh, wat uh, gek land toch, die Nederlanders. Nou ja, ze, hebben het... ze hebben een koning die de <laughs> sporters aanmoedigt, wat leuk. Wij staan nu wereldwijd bekend als de feestnummers. Met onze rare oranje klomp op ons hoofd. En uh, al dat gefeest om het schaatsen heen. En die, Prima, die allerlei dan. buitenlandse pers verschijnen daar stukjes over. Ik zou zeggen, dat is heel mooi. Beter dat we zo bekend staan dan als de zuurpruimen van Europa. een oh. lyrische verhalen over Maxima met hele fotoreeks. Uh, iedereen denkt, goh, wat geweldig. De, de coolste koning in ja, de wereld. Ja, de coolest genoeg. queen. Oh. <laughs> wat <daar laughs> hebben we nog meer? Uh, nog even bij de want het openingsweekend, toen was Rutte er bijvoorbeeld ook. En uh, wat je volgens mij wel ziet, is dat het bij uh, Willem-Alexander ook wel echt uit zijn hart komt. Rutte zat er een beetje, uh, die, die moest echt af en toe geattendeerd op worden, wie nou wie was. En nou ja, die deed ook een beetje mee. Uh, dat, dat, dat is dan misschien eigenlijk nog veel erger, dat je een beetje... Toneel zitten spelen. Ja, ik bedoel, we hebben die discussie gehad over, uh, over de zwaarte van de delegatie bij de Spelen. Ik ben een van de misschien weinige Nederlanders die uh, dat een wat onzinnige discussie vond. Ik vond uh, de discussie eromheen was interessant, juist omdat die leidde tot zoiets uh, als discussie over mensenrechten. Rutte heeft het notabene geflikt om met die gekke Poetin voorafgaand aan de opening dat gesprek te voeren over, well. over die mensenrechten. En vervolgens werd het een sportmoment. En ja, Rutte doet op zijn manier zijn best. Ja, wat moet ik dan nou? Ik zou heel graag iets zuurs zeggen, maar ik kan gewoon even niks verzinnen. Een biertje drinken met Poetin en, uh, en ons koning? Ja, Was dat ook oké? Het is Poetin, okay? ja. En uh, het is Putin, onze koning. Ja, dan moet je dus zeggen, uh, we vinden dat de koning daar niet helemaal gaan. Maar dan moet je echt terug in de geschiedenis... en kijken hoe dit tot stand is gekomen. Zijn rol in de sport. Ja. Uh, hij wilde een internationale functie. Uh, het lijkt mij gewoon terecht. En het was evident waar hij in terecht zou komen. Maar moet hij dan, als hij een biertje zit te drinken... en die Poetin, die is niet gek, die denkt... hé, hey, leuk, ik ga er even langs. Tuurlijk. Moet hij dan zeggen, hey, by the way, uh, Vladimir... Uh, hoe zit het met je homo's? Wat, wat is dat voor onzin? Houd toch op als je Want mensen gaan daar best ver in. Op internet wordt nu al uh, de vergelijking gemaakt met karmans onze overste. die in Slovenië uh, wijn ging drinken, geloof ik, met, uh, met Maric. Diepe ja, zucht hoor. ik. Het lijkt me, oh, dat, dat is natuurlijk hoogst overdreven. En inderdaad nogmaals. Als je, bedoel, dat, dat kun je zeggen. Maar als je dan toch gaat. En uiteindelijk zijn wil gegaan. Dan kan je natuurlijk niet zeggen. Met jou drink ik geen bier. Dat is, dan dan, dan schoffeer je iemand. En dan maak je het allemaal volgens mij helemaal heel erg lastig. Dus als je er zit. ja Dat je dan een biertje drinkt. Daar is weinig ja. tegen te doen. Wat mij betreft het mooiste beeld van de koning en de koningin. was Op een gegeven moment was er uh, net voor een huldiging van, van weer een Nederlander. Die een medaille had gewonnen. Ik weet het niet meer wie het was. Want er zijn er zoveel. <laughs> Maar dat, dat hij echt een arm om haar heen sloeg en, en echt zo even... Dat, ik vond het zo lief, dat, dat zie je toch al een koning ook niet zo heel vaak doen. Dat is gewoon wel een beetje afstand. Ja, het is net een mens. Ja. Ja, en ik, vind, ik vind dat ook allemaal prima. Ik, ik, ik, ik moet wel opbiechten. ik heb zelf enige ambivalente gevoelens over het koningschap. Hè. En hoe zit dat nou met de monarchie en ja. de dat tot de parlementaire democratie? Daar heb ik wel zo'n particuliere opvatting over. Maar de beste man zijn is er. Zijn hij op houdt gewoon e-sport ja. uh, laatste. En op dat andere punt, ik zie nu dat zelfs collega's van mij... Mijn boze sms'jes beginnen te sturen of ik gek geworden ben. Zeg, gladde prater. Hoe ze eruit zien, doet er niet toe. ze horen daar niet te zijn. Schurkenstaat, achterlijk mafialand. Vanmiddag op, ik ga man, niet je vertellen wie jullie. dit was. <laughs> <laughs> het was een RTL-collega. er wordt nog een leuke discussie daar op de redactie vanmiddag. Dat was een leuke. Goed, van uh, het bier van Poetin gaan we naar een wijn. Een Marokkaanse die een wijnbar begint. Metro besteedde daar veel aandacht aan. En van het een kwam het ander. Inmiddels wordt de Marokkaanse bedreigd. Ze heeft honderden dreigmails ontvangen... Roos, hoe kijk je tegen al die ophef aan? Nou ja, het is een heleboel gedoe. Wat, wat, wat, kijk, die dreigementen, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat, dat lijkt me evident. Maar er stond vanmorgen in NRC Next ook een interview met haar. En wat me wel opviel, is dat zij ook zegt... Van, eigenlijk wil ik het helemaal niet over die bedreigingen hebben. En bovendien worden een heleboel vooroordelen op mij geprojecteerd. Ja. Zo zou ze zijn uitgehuwelijk, dat is niet waar. Haar vader zou moordicus is tegen zijn. Ja, ja. Die man, ze zegt zelf, dat is de coolste vader die er is. Er is niks aan de hand. Um, um, dus er wordt nu ook wel een, een, een, een hype gecreëerd, heb ik het idee... Waar deze dame ook helemaal niet op zit te wachten. Waarom gebeurt zoiets? Hè? Wat, wat hebben media daar nou voor baat bij? Nou ja, het is natuurlijk sensatie. Ja, een hoop bedreigingen is sensatie. En het nieuwtje: kijk, het nieuwtje Oeh. dat een Marokkaanse een, een, een, een, een, een wijnbar opent. Ik snap ook best wel dat je als journalist denkt: van nou, dat is best apart. Ja vervolgens dat er bedreigingen komen, dat ook dat is nieuwswaardig. Ik zeg niet dat dat nieuws er niet moet zijn. Maar als er dan vervolgens inderdaad gewoon ge geschreven wordt... en geroepen wordt dat mevrouw is, tegen de wil is uitgevoerd. dan komt het punt dat men aan de haal gaat met... Dat vind ik. Ja. Daar, het, gaat, daar zei, gaat het een grens over. Maar zeg je eigenlijk dat de journalisten dus uh, dat uh, vuurtje een beetje aangewakkerd hebben... zodat ze uiteindelijk ook weer een verhaal hebben? Ziché nee, dat niet? zeg ik niet. Ik zeg alleen wel dat als er onwaarheden worden opgeschreven... die blijkbaar ofwel niet goed genoeg gecheckt zijn... of uh, uh, uh, uh, in ieder geval is het bij deze mevrouw waarschijnlijk geen hoor-en-weterhoor Krijgt, Pieters, jij gaat het je wel zei, mis. Je zei oh. Nou, dat was op het punt van die bedreigingen. Maar daar, daar zei je net al iets over. Ik vind dat wel serieus en ook nieuwswaardig. En ik vind het ook goed dat media er wel op springen. Tegelijkertijd uh, ontslaat het je niet van de plicht... om uh, zo zorgvuldig mogelijk ja. uh, te berichten. En dit is een van de dingen die mij ook wel eens stoort... Uh, het is een manier van framing. Je ziet iets er hey, is iets met de Marokkaanse, er is iets met een ondernemer. Je ziet bedreigingen. Ik vind het heel terecht dat uh, daarop wordt uh, aangeslagen. Maar kennelijk is het dan makkelijk om een um, vrij eenvoudig ergens etiket op te pakken... en zo ja, de nou, discussie voor de te Om even uit de kast te halen. Ja, dat vind ik ongemakkelijk. Je kunt toch ook gewoon het, dat formuleren. dat formuleren. Hebben jullie daar aandacht aan besteed eigenlijk? Volgens mij niet. Uh, ik weet niet of het gisteren in een van onze programma's zat, maar ik kan me even niet herinneren. Nee. Vind je was het oké okay geweest om het wel te doen? Wat mij betreft had het prima kunnen doen. Ik vind het absoluut nieuwswaardig. De hele de top van de Rotterdamse uh, politiek stond bij haar op de stoep om duidelijk ja. te maken dat ze die bedreigingen onacceptabel vonden. Ja. Wat ik een heel goed signaal vond. Ja, dat vind ik op zich nieuwswaardig. Een brief en die van Burgemeester Abu Taleb, die heeft gelijk laten weten, onacceptabel. En de ja, daar zijn ook dan dan ook weer allerlei, allerlei verschillende opvattingen over. Maar ik denk, ja, het lijkt mij uh, prima. En de hele Rotterdamse politiek heeft dat laten weten. En zeer terecht. En op zich, weet je, naar aanleiding van zo'n verhaal... kun je ook een debat voeren over uh, hoe zit het nou precies... en uh, hoe zit het met die bedreigingen. Ja. Uh, komt dat vaker voor? Hoe zit het nou eigenlijk precies met alcohol en islam? Nou ja, het is interessant om dat debat te voeren. Maar ja. laten we dat doen op grond van de juiste feiten. Aan het begin van deze uitzending hadden we Nelly Kroes even aan de lijn... de eurocommissaris. De Amerikanen besturen 95% van het internet... maar vormen maar 13% van de gebruikers. Nou, de eurocommissaris wil dat het beheer van het internet... niet meer door de Amerikanen wordt gedomineerd. Er zou een wereldwijd model moeten komen... waarin ook Europa een rol speelt. En Kroes wil een aantal zaken duidelijk krijgen. Wat zijn de spelregels? Wie controleert wanneer wordt uh, er op welke manier ingegrepen... om die hele belangrijke waarden in ieder geval voor Europa uh, veilig te stellen. Uh, Roos, is dit wat dit plan of, of is het echt symboolpolitiek wat we hier horen? Nou, het, lijk, ik, het is mij niet helemaal duidelijk. Want gaat het nou om de data? Gaat het nou om bedrijven als Google? Gaat het nou om Silicon Valley? Dat snap ik even niet helemaal. Maar het gaat volgens mij vooral om, om de, de organisatie erachter. Dus de ja, hoe, systemen, op internet. hoe computersystemen be bestuurd worden. Hoe computersystemen ja. bestuurd worden. Nou ja, en de regels op het internet die nu toch vooral door die Amerikanen worden bepaald. Terwijl A daar niet de meeste gebruikers zitten. Nou, welke regels dan? Nou ja, Facebook hanteert toch ook allemaal eigen regels over... Maar dat is een eigen bedrijf. Dan kun je toch niet de Amerikanen in de schoenen schuiven. Ja, maar dat, dat is misschien wel... Uh, tenminste, dat begrijp ik er ook een beetje uit. Dat is wel ook wel maatgevend voor wat er voor de rest gebeurt natuurlijk. Ja, het is een beetje lastig, vind ik, om er iets over te zeggen. Juist internet is juist World Wide Web. Het is eigenlijk grensoverschrijdend. Althans, dat zou de bedoeling moeten zijn. Nu gaat het toch over, over landen. En uh, uh, uh, ik zou ook niet helemaal goed weten... hoe dat dan opgelost zou moeten worden. Amerika heeft natuurlijk maken. alles ontwikkeld en alles in handen. Nogmaals je kan moeilijk, zul ik een value opheffen. Ja. Pieter? Nou, dat is mij ook niet helemaal duidelijk. Want gaat het, uh, <coughs> Nelie, om de marktverhoudingen? Of om het toezicht en de controle erop? Ik vermoed een beetje allebei. Het eerste kun je volgens mij niet veranderen als overheden. En op het tweede punt zou ik zeggen, ga je werk. Ja. Uh, want ja. je kunt wel degelijk regels stellen. Ja. En, uh, en toezicht uitoefenen. En zorgen dat als je vindt dat er gaten in zitten... en dat vond men bijvoorbeeld, ik maar wat, de rapportage over... Uh, wat uh, uh, bedrijven moeten melden als het gaat om het... Uh, uh uh, tapgegevens. Hmm. Ja, ik zou zeggen, meld het, uh, zet bedrijven onder druk, uh, dwing ze tot vormen van uh, openbaarheid. Je kunt daar een effectieve politieke en bestuurlijke rol in spelen. En dat lijkt me een interessante discussie, maar hoe ze de hele wereld even wil gaan regelen, dat uh, ontgaat me even. Hey joh, even een leuke notitie. Mag ik jullie danken op uh, Wereld Radio Dag? Dat is het vandaag. Ja, jongens, gefeliciteerd! Oh. Ja, bedankt. Van harte. Ik wist het ook zelf niet, van harte. maar hij schijnt al sinds 1946 te bestaan. Wat dus, een feest! Uh, we vieren de dag vol verven. Dank jullie wel. Roos lekker. Pieter Klein. Dankjewel. Dank je. Dank. Een beetje uit Manchester elbow, a one day like this. De stelling vandaag in Stand.nl is het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. Daarop wordt gereageerd iemand die zegt het idee dat euthanasie een optie is geeft terminaal zieke mensen een zekere rust. Niemand anders zegt juist kinderen die erg ziek zijn worden snel volwassen. Het wordt gezegd door een Belgische arts. Maar dat volwassen lijken te zijn is iets anders dan dat je wilsbekwaam bent. Dat blijft namelijk een kind. Men kan niemand het zelfbeschikkingsrecht ontnemen, maar er moeten wel hele strenge procedures voor worden opgezet. We gaan naar de bellers op 0800-1101, gratis telefoon daarvoor hoeft u het niet te laten. Probeer het maar gewoon met uw mening op die stelling. Dus het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen met uh, Henk Westland uit Graaf. Henk, zeg maar. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Ik vind dat uh, de verkeerde mensen aan de touwtjes trekken... als het gaat om het uh, beëindigen van het leven... Plus, ik vind dat vanuit mijn christelijke levensovertuiging het leven beter beschermd moet worden. Artsen zijn er om te opereren en om mensen beter te maken, niet om ze te laten sterven. Maar ook om, in te, schatten, maar ook om te, in te schatten of iemand onnodig lijdt. En zelfs een kind dus in dit geval. Dat is gevaarlijk, hè? Wie bepaalt dat? Nou ja, de arts in dit geval... Ik arts. wat op is. De arts? Ja, dat vind ik een hele enge. Ja, dat vind jij vanuit je geloofsovertuiging niet, niet kunnen inderdaad. Nou, duidelijk, we zetten hem erbij. Oneens. Dag. Dank Goedemorgen, Stand.nl. Ja, goedemorgen, met Ronald uit Rotterdam. Uh, nou ja, de arts en het kind bepalen en de ouders bepalen wanneer het kind leidt. Dus het is niet zo dat het alleen maar een kind de arts de bevoegdheid heeft... om een kind al nodig lang te laten leiden. Ik vind eigenlijk dat de hele euthanasiewetgeving in deze tijd moet veranderen... dat het gewoon helemaal wordt vrijgegeven voor het kind en voor iedereen. Want de, de, de overheid bepaalt nu... Uh, wanneer, uh, tot wanneer je te veel geld gaat kosten, zeg maar. En dan hoeven ze niet meer jou te behandelen. En de overheid bepaalt wanneer je alternatieve middelen wil hebben... die niet beschikbaar zijn. Dat wil de overheid ook voor jou bepalen. Dus het is een duidelijke eens dat ze het in België nu loslaten... de leeftijd dus wat de overheid bij wet maakt... en dat het in Nederland ook moet gebeuren. Dankjewel, Ronald. Ik... Dag 534 stemmen nu uitgebracht op de site. www.stand.rel, u kunt blijven bellen 0800-1101... of reageer via Twitter, Hek je standpunt, eens of oneens, op de stelling. Het loslaten van de leeftijdsgrens voor euthanasie bij kinderen is goed. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... een van Nederlands beste acteurs, Gijs Scholten van Aschat. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... films als Kloaka en Teersa, maar ook televisie zoals bijvoorbeeld De Vloer Op. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En nu schiet... Wittert hij in een toneelstuk. Dantons dood. Gijs Scholten van Aschat. De overnachting. Zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Volkswagen.